Naomi Wolfs en de heren van HoevePhonic ja, Proficiat. Nu zijn de beste band volgens uh, de Music Industry Awards. De deugd? Dat, dat, dat doet ongelooflijk deugd. Ik ben eerlijk gezegd uh, ontzettend blij, want de beste groep is toch wel hetgene waar je eigenlijk ontzettend fier op moet zijn. Uh, we hebben uh, een ongelooflijk uh, fantastisch jaar achter de rug. We hebben een uh, nieuwe plaat gelanceerd, nieuwe zangeres gelanceerd. Dat was eigenlijk uh, meer dan een jaar geleden, zo ergens, zo, zomer 2010 waar we echt ongelooflijk onzeker van gaan we dit weer kunnen waarmaken zo. En als je dan uiteindelijk zag dat die plaat ineens gewoon de charts inschoot, die singles gewoon stuk voor stuk hits waren en nu deze award is eigenlijk gewoon ja, de kers op de taart gewoon. Op één jaar tijd al beste band zijn, terwijl je eigenlijk vrij relatief recent erbij bent. Dat wil toch wel wat zeggen? Dat wil toch zeggen dat je echt geïntegreerd bent in, in, in het concept? Ja, en ik vind het vooral super dat het die award is, omdat echt met alle zes muzikanten, of met alle vijf muzikanten zonder mezelf, die alles meegemaakt hebben van in het begin, en dat is gewoon, oh sorry, dat is gewoon het beste die je kunt krijgen. Ik zou geen andere willen, want uiteindelijk, zanger of zangeres zijn is één ding, maar als je geen band achter je hebt staan, dan is er ook niks. Dus ik vind deze echt het allermooiste om te winnen en ik ben heel fier ja. op iedereen. Jullie durven ook. In het voorjaar van 2012 gaan jullie met een symfonisch orkester staan. Ja, dat is een, een serieuze stap die je uh, na een jaar zet. Ja, dat is een serieuze stap, maar dat is iets dat eigenlijk gewoon al heel lang meespeelt. Zoals iets wat we heel lang willen doen. En uh, dat kwam er nooit van. En nu zo, het afgelopen jaar hebben we zo wat mogen, mogen met de Radio 1 sessies en zo mogen beginnen. Eigenlijk wat spelen met zijn met octet en wat blazers. En, en dat viel zo ongelooflijk goed mee en dat was zo tof dat we ze dachten van ja... Dit is gewoon het moment om eindelijk die droom waar te maken en zo een gigantisch orkest achter ons te zetten. We hebben dan ook een ongelooflijk goede zangeres gevonden die na een jaar al ongelooflijk fantastisch presteert En wat ook ziet van, ze kan dat aan, ze kan echt wel gewoon voor zo'n orkest staan en gewoon dat neerzetten. En dus we hebben gewoon die stap gewaagd en ondertussen al, denk ik, drie concerten uitverkocht. Dus we zijn Ongelooflijk eigenlijk, nieuwsgierig hoe dat, dat gaat zijn. Dat is uh, voor ons echt ook iets nieuws. Voor ons alle drie iets nieuws, want we hebben dat alle drie nog niet gedaan. Dus dat is uh, echt super boeiend. We hebben wel een probleem gecreëerd. We hebben nu gespeeld met dat orkest en nu willen we niet meer zonder. Dus dat is heel amateurend om nu terug met zes te spelen. Als je die andere mensen die bij hebben, dat geeft iets extra. Dus volgend jaar, als we nog eens genomineerd worden voor de Mia voor beste groep, dan, dan, dan, dan... zitten we hier met uh, 48 mensen. Daar zo. Ja. Die stoeljes zijn dan gewoon gevuld met hoe vond ik mensen eigenlijk. Zo, ja. Vrij veel artiesten en muzikanten zeggen mij maar, dat als je een symfonisch orkest achter je hebt staan, dat voelt alsof je met een Porsche aan het rijden bent. Ik denk zelfs dat dat meer is dan een Porsche. Ik denk dat dat gewoon, uh, hoe noemt dat, dat, dat merk dat mong dan nou niet meer zelfs gemaakt wordt. Zo, zo. Volgens mij is dat een Maybach, Zo 42 uh, koppen orkest, een grote dat, ja, Maar kijk, langs de andere kant, ik weet eigenlijk niet hoe dat is. Eigenlijk is dat zo'n beetje zo, als je naar het Hof van Kleven gaat eten, dan is dat fantastisch. Maar als je daar elke dag gaat eten, is dat ook niet meer zo tof. Dus eigenlijk het toffe in het leven is dat je eigenlijk afwisselt. Af en toe is een tof van het af en toe is naar de frituur, af en toe is thuis. Toe dus ik denk, de meen, de af en toe is een Mia, de mia wennen, wennen, zegt de Mong dan. Maar vooral eigenlijk gewoon zo, ik denk, het is heel tof eigenlijk om met dat orkest te spelen, maar af en toe gewoon is heel klein, akoestisch, is ook een super ervaring. En het komt er vooral op neer zo van uh, in geen routine te vervallen en altijd andere dingen te doen. En altijd ook andere uitdagingen op te zoeken. Ergens aan het er toe toe is dat voor jou een ongelooflijke uitdaging waarschijnlijk. Alhoewel dat het vrij trouw blijft aan het origineel misschien. Ja, dat is het Uiteindelijk Qua arrangementen valt dat mee, want we, we, we willen niet echt zo... We gaan we niet proms doen, hè. we gaan gewoon proberen de, de platen, gelijk dat ze geconcipeerd zijn met de arrangementen van de plaat gewoon live brengen. Dus we gaan er niet ineens in een nummer, gelijk Eden, uh, er zitten uh, horens en, en, en strijkers in, dan gaan we er niet ineens... Ah ja, maar we hebben hier ook nog uh, een, een paukenspeler, die moet er ineens op de pauken beginnen. Nee, dat is we niet. Ik bedoel, het, het, we gaan het vrij getrouw houden en, en het moet, moet niet bigger than life zijn, het moet gewoon vooral super schoon en super, super echt zijn. Noemi, uh, hoe is dat nu uh, als je dat jaar bekijkt als zangeres? Uh, dat is een nieuw leven? Ja, absoluut. Ik denk dat het ook vrij, vrij logisch is zoiets. Dat, dat overvalt je gewoon. En de meeste muzikanten, hun verloop, hun carrière begint van van onder en gaat zo naar de top en zo ineens van bovenuit gewoon beginnen. Dat is zeker niet evident omdat ik ja, in, in, in dingen stap waar ik zelf helemaal geen ervaring mee heb en een heel erg beginner ben. En ik merk nu ook dat ik zelfs na een jaar nog elke dag gewoon dingen bijleer. En ja, het is gewoon fantastisch om te kunnen doen. Ik zou niks anders willen of kunnen doen eigenlijk. dus is en blijft een natuurtalent. En dat heeft ze ook al bewezen de afgelopen jaren. Want als je dat talent niet hebt, als je dat natuurtalent niet hebt, zoals ze, ze niet kunnen presteren. Ik stop niet... op de en nu wil ik me uh... niet zorgen. Ik, uh, nee, nee, ik zou absoluut, uh, absoluut meer durven zeggen zo. Ik bedoel, zo. van die natuurtalenten zijn moeilijk te vinden. Je kan het zelf uit ervaring weten zo, en uh, we zijn dan ook ongelooflijk trots en ongelooflijk blij dat we zo'n ruwe diamant gevonden hebben in Scherpenheuvel. Helaas, Scherpenheuvel zich hem. Het is de best. Betekent dat dat je je vorige leven hebt moeten opgeven ook? Nu, ik heb mijn diploma wel gehaald, ik heb uh, vrij grafiek gestudeerd in Gent, en ik was eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik in Alex's studio uh, wat dingen mocht doen, en ik moest de volgende dag weer naar school, zat ik in, in onze aula en ik had zoiets van, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Wat doe ik hier eigenlijk nog? Dus nee, ik, heb, ik moet eerlijk zijn, ik heb het echt nog geen seconde gemist. Maar brengt wij 2012 nog uh, buiten het symfonische verhaal, festivals? Absoluut, in de zomer gaan we zeker festivals spelen. We gaan ook in Frankrijk spelen, wat we dit jaar nog niet gedaan hebben. Dus uh, ja... We kijken er alle drie, denk ik, heel erg naar uit. We zijn heel benieuwd wat 2012 gaat brengen. En binnenkort gaan we de Griekse economie nog een beetje ja. aanzwengelen. We gaan nog twee concerten in Athene en Thessaloniki spelen. En daar zijn we eigenlijk heel benieuwd naar of dat er eigenlijk nog geld is voor, voor ja, concerttickets ja. te kopen. Eigenlijk. Hoe het echt gesteld is met Griekenland. Dat gaan we nu zelf eens... Uh... Zelf ja, absoluut. Dan zal wel sinds de Sirtaki met de winst Heer Beste groep, hoeveel vond ik? Dankjewel. Dankjewel.